Hoi, uh, ja, ik ben Petje de Clown en ik uh, doe kinderanimatie, ja, ja, kinderanimatie, veeranimatie, uh, uh, het standbeeld, uh, die ook nog, uh, doe ik nog uh, de andere dingen zoals clownerie, ja, natuurlijk belangrijke clown, en clowns die komen bij de mensen voorbij om van alles te doen, ik kan en acrobatie, en en gewoon, en toch ook niet? Nee. <laughs> en, en weet je wat? Iedereen met al die dag van zich. Even... <laughs> Ik te Ik zever nooit. Nee nee nee. Ik mag altijd wel een beetje grapjes zijn. Ja. Kleine grapjes. Maar het heel erg moeilijk geworden. <laughs> Ik soms ook. Ja. Ja. En dan op het einde van een, een voorstelling zo voor kindjes hè. Voor kindjes van zo. Uh, uh, 3 jaar tot eh. 99 en half. Of komen we daar niet bij? Maar dat is niet. En Die krijgen van mij allemaal nog een labonneker. Een labonneke zoals zoals in groen en geel rood op purper boven paars. Het zijn allemaal verschillende kleuren. En ik maak daar rondjes van, poesjes, partjes en nog zo van die dingen allemaal. heel leuk. Ja. En ook als ik goed weer is buiten, als het goed weer is buiten, dan kan ik buiten ook want, voor de kindjes. 我只知道你找我